Zes uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Vijf Europese landen, waaronder Nederland, verhogen de druk op de Venezolaanse president Maduro. Ze willen dat hij binnen een week verkiezingen uitschrijft. Zo niet, dan zullen ze de parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaido erkennen als interim president. Eerder deden andere landen dat al, waaronder de Verenigde Staten. In de bredase wijk Heuvel zijn 60 balkons van appartementen onveilig. Ze zijn aangetast door betonrot, blijkt volgens Omroep Brabant uit onderzoek. De appartementen zijn in de jaren 50 gebouwd. De balkons worden binnenkort gestut en daarna verstevigd. De familie van de vermiste voetballer Emiliano Sala vindt dat er verder moet worden gezocht. Sala wordt sinds maandag vermist toen het vliegtuigje waarin hij zat boven het kanaal verdween. De zoektocht werd toen na drie dagen gestopt. Ook stervoetballers als Messi en Maradona hebben opgeroepen tot het hervatten van de zoektocht. Dieven hebben een werk gestolen van de Britse kunstenaar Banksy... dat bevestigd was op een nooddeur van concertzaal Bataclan in Parijs. Daar kwamen in 2015 bij een aanslag 90 mensen om het leven. De dieven zijn gefilmd door een bewakingscamera. Ze zouden het werk met slijpmachines hebben verwijderd van de deur... en per vrachtwagen hebben afgevoerd. In Amsterdam is de 17-jarige Mohamed Bouchiki herdacht. Hij werd een jaar geleden doodgeschoten in jongerencentrum Wittenburg... waar hij werkte als stagiair. Waarschijnlijk werd hij aangezien voor iemand anders. In het jongerencentrum wordt ook een gedenksteen voor Mohamed onthuld. Staatsbosbeheer heeft zeven mensen bekeurd... omdat ze zich op verboden terrein in de Oostvaardersplassen bevonden. De groep werd vanmorgen vroeg rond half vier ontdekt... toen ze de dieren in het Oostvaardersbos aan het bijvoeren waren met hooibalen. Volgens Staatsbosbeheer is er momenteel geen noodzaak om bij te voeren. Het weer vanavond en vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of vijf. Ook morgenochtend eerst nog regen en het blijft grijs. Het wordt een graad of zeven. Later op de dag neemt de wind vooral aan de kust flink toe...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 Met nu entertainment for you. Opgebrand en grijs, eenzaam en moe, zat hij. Huid... is dat. En dat was uh, dus Ben... Nee. Bernardine. Stop nou. Dat was Bernardine Waterloo. En uh, Vergeten te leven. Ja. Hè? Het gaat altijd niet... Uh, niet nee, nee. Nou ja. Ga We gaan lekker verder met uh, Christina Aguilera en uh, You Lost Me. plaat. Christina Aguilera and You Lost Me. Dan lekker verder met een uh, gauwouwe ouwe van Frank Heston and I Still Remember the Good Times. En dat allemaal hier vanaf de tolweg Tina. Dat allemaal met Fred Heijen achter de knopjes. Zij zeggen, hele goede avond. En eet smakelijk. Let all this happen oh, Why could I have walked away? Hey, you've been a good girl As true as any girl times En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. Frank Aston was dit. En wij gaan lekker verder met... Uh, ja, je kent ze nog wel. Die uh, schaarse geklede dames. De televisie, toen Veronica. We cheer you up. De Barbarella Club. en de Pino Club. Club. En Barbara was dit. We cheer you up. Zodanig gaan we bellen met Peter Beense om half zeven, rond half zeven. Dit is Wesley Klein en uh, laat mij mezelf maar zijn. Daar sta ik dan Eenzaam en verlaten Wat heb ik fout gedaan Nee, ik had echt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 Zelf maar zijn. En nog gaat de zon verkeerd. Zou altijd verder gaan. Ja, dit is wie ik ben. En niemand krijgt me klein. Zou altijd mezelf zijn. Je koffers staan nog klaar.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 En zo is dat. Wees die klein. Laat mij mezelf maar zijn. Baby Lores en Janonassus of nasmos el-Amor. Zo is het. Ja. Jano, Hacemos, El Amor. We gaan verder met Frank van Eten. En s'nachts als niemand het ziet... Klinkt toch zo raar, we zijn echt elkaar Ik brak voor God je hart, door een kus met die ander Een foto van jou, ik heb spijt en berauw Ik veeg je tranen weg, en meen als ik zeg. Jij niet, ik hou van jou, ik voel je heel dichtbij en denk dan aan de woorden. Ja. Zoals niemand het ziet, en dan uh, komt hij bij. Frank van Etten was dit. En ja, zoals beloofd, heb ik iemand aan de telefoon. En dat is Peter Bezen. Peter, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zat je te eten? Nou, ik was net klaar. Oké. Okay. <laughs> en ik zit eigenlijk klaar om uh, zo dat ik weg te gaan en naar uh, mijn optredens toe. Dus, uh, oh, hebt bent optreden? Dan, uh, ik had afgesproken met jullie, dus ik ja. zit er klaar. Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, we houden het kort. Het gaat in ieder geval om je, ja, je laatste nieuw aangebrachte single. Waarom heb je nooit gezegd? Ja. ja het is een, een, een, een best een zwaar nummer uh, wat ik uitgebracht heb. Ja. Uh, ook met een boodschap. Het is. Uh, helaas dat ik het uh, van dichtbij heb mij mogen maken in de familie. Ja, dus ik, uh, ik wou net zeggen, inderdaad. Uh, <laughs> je hebt het uh, met de privésfeer. Uh... Ja, ja, ja. En dat zeg ik al. Dat heb ik me toch wel aangegrepen. Eigenlijk zaten we erover te brainstormen met, uh, met een tekstschrijver waar ik toen bij zat. Ja. En die zegt, ik heb toen ouders eens een keer iets geschreven. En het, dat dat, dat zit, heb ik nog ergens in mijn gebeuren zitten. En hij zei, ik zal het eens tevoorschalen. Misschien is dat wel mooi om erover te zingen. Ja. Die, ja dat ja. heb je naar boven, naar boven gehaald. En uh, toen hebben we dat een uh, beetje geschreven. Uh, want het was mannelijk geschreven en het is vrouwelijk uh, gemaakt nu. Ja. En uh, nou, dat hebben we erop opgenomen En ja, met, uh, ook met, met de medewerking van de Alzheimer stichting uh, we hebben we sowieso het nummer uitgebracht en, en, en die staan er ook helemaal achter. Dus ja, okay. eigenlijk, uh, en eigenlijk heel goed. Ja, het is eigenlijk, uh, ja, als ik het zo begrijp, uh, in, in, uh, de Alzheimer Stichting, die heeft ermee te maken. Nou ja, die hebben er in principe in eerste instantie niks mee te maken. Alleen we hebben ook gezegd uh, de opbrengst van de CD is sowieso uh, sowieso naar de Alzheimer Stichting toe. Ja. Daar hoeven wij niks aan te verdienen. En uh, we zijn nog bezig met een benefiet te organiseren. Wat uh, betreft dat er uh, iets, iets georganiseerd gaat worden. En de opbrengst daarvan uh, moet dan ook uh, geschonken worden aan de Oké, okay. okay. en, en waar wordt er gehouden? Nou, daar zijn we nu nog over bezig. Uh, we hebben uh, wel een paar plannetjes liggen. Alleen de locatie is nog niet bekend. Dus uh, dat gaat nog komen. Okay. Maar uh, het gaat zeker uh, gebeuren. Dus uh, ik ben... Uh, ja, zeer afwachtend, want het management van mij is er mee bezig op dit moment. Ah, zal okay. Zodat uh, week ieder moment bekend worden waar het eventueel gehouden wordt. Ja, want kunnen mensen dat ergens volgen? Uh, nou ja, sowieso zoals ik het weet op www.peterbeens.nl, dat is mijn, mijn site. Ja, de site, ja. Nou, daar, En daar kun je in principe ook alles op doorlinken naar, naar Facebook of naar Twitter of weet ik veel wat. Ja. Dus uh, ja, dan, dan is het eigenlijk, als het zover is... Uh, Wordt het bekend uh, bij iedereen. Dus uh, dat gaat, uh, gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Hey, ja, in, in principe maak je altijd wel... Uh, ja, vind ik. Hè? Uh, persoonlijk eventjes. Uh, ja, toch wel een mooie ballads. Hey, je hebt ook uh, uh, ja. leuke kroegenstampers. Ja, ja, ja. je ja, ja, ja, ja, café heb je niet meer. Uh, dat, uh... Klopt, klopt. Ja, dat zeg ik al. Ik heb uh, de zaak 27 jaar gehad. dat dus, ja. dus is een hele lange tijd. Ja, klopt. En uh, dan moet ik eerlijk zeggen... Ik maak ballads, alleen ja, als ik nou zeg van nou jongens, ik doe het voor mijn optredens. Dan hoef ik dat niet te doen eigenlijk, want nee. uh, met optredens uh, kun je het wel schudden. Daar kun je geen geld mee verdienen op zo'n uh, zo plaat. Nee, nee, nee, klopt. Uh, maar uh, ik blijf toch zeggen van uh, ik vind het nog steeds de mooiste dingen om te doen. En waarom? Uh, je kan er veel meer ja, ja, ja in kwijt. Je, ja. je, je gevoelens uh, zijn... zijn uh, ja, veel beter uh, te plaatsen in, in een mooie bellet. Ja. Dus ik vind het nog steeds mooi om te doen... en uh, daarom blijf ik het ook doen. Ja, ik, uh, dus, uh... ik, ik volg jij eigenlijk al... Uh, uh, uh, uh, uh, vanaf de cd eigenlijk... van de Donkerbruine Broeder... en uh, ik zou het willen schreeuwen ja. van de toren. Dat is al een hele poos. 1985 was ja. het eerste plaatje. Ja, ja, ja. Nee, ja dat zeg oh, ik. Ja, in de tussentijd ja. heb je natuurlijk... een heleboel mooie ballets uh, uh, gemaakt. En ja. natuurlijk uh, ja, leuke kroegestampers... Klopt. En, uh, dat ja, en ja. Hoe gaat het eigenlijk ja. met, die, met jou zelf nu? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het gaat uh, in principe goed. We zijn uh, terug trouwens wel druk uh, begonnen met, uh, met, uh, aan de, uh, met de goede voornemens. Ja, en dat, uh, We die dat heet, lukt. Die, heet gaan, hè, die weet het wel, hè? 4 ja. jaar. <laughs> en dat lukt. <laughs> het gaat redelijk goed. Ja, ik heb uh, ik ben eerst tien, uh, twaalf, twaalf kilong gekwijd, dus. Uh, we zijn, uh, op, ah. we zijn uh, op gang, dus we uh, wachten. Ja, ja, ja. ja, en uh, met vrouwtje ook alles goed en ja, ja, ja, dochter, goed uh, dochter zit nog in Spanje? Uh, dochter zit nog steeds in Spanje, die hebben de zaken nog steeds en uh, dat gaat ook fantastisch. En dat zeg ik al, uh, ja, door uh, nachtburgemeester gekroond ja. in, uh, in, uh, in Nederland. Ja, dus uh, dat, uh, ook dat, een beetje Amsterdam natuurlijk. Hè, dus, ja. Uh, ja, dat heb ik ja, inderdaad ergens, uh, ergens uh, gelezen, inderdaad. Klopt, en uh, ja, dat zegt al leuke dingen gewoon. Nou ja, Holland Sint-Hazens, wat er weer aankomt. Ja, en, uh, dat wilde ik je net vragen. Sta je, je staat natuurlijk denk ik ook bij Holland Sint-Hazens, denk ik. Hè? Ja, klopt, daar zijn we ook weer bij. Dus uh, dat zegt allemaal leuke dingetjes. Dus uh, ja. ik ben helemaal uh, ja, klaar voor het nieuwe jaar. Maar die zal waarschijnlijk uitverkocht zijn? Nou, er zijn voor twee avonden, als het goed is, nog kaarten te krijgen. Uh, beperkt, maar uh, die andere twee zijn in ieder geval uitverkocht. Ah, oké. Okay. Hey, Peter, heb jij nog wat uh, uh, op de plank gelegen dat je zegt van nou, uh, dat, uh, dat komt binnenkort uit over een paar maanden of zo? Nou ja, dat zeg ik al. Ik, ben, ik, ik heb een uh, nummer klaar liggen eigenlijk in principe. Dus uh, dat kan uh, bewijs van spreken als deze ja, uh, zou gaan zakken of uh, wat mee zou gebeuren. Dat ik denk van nou, het heeft niet uh, zijn kracht meer. Ja. Dan kan ik meteen een nummer erachteraan aan uitbrengen. En ik heb nog een uh, splinter nieuwe liggen. Die moet ik nog opnemen, maar... Het, die gaat er waarschijnlijk daarna weer achteraan komen. Ah, okay. Dus ik denk dat dit jaar er sowieso wel uh, zeker drie singles worden. Nou, dat dus wordt ook uh, een bij de Belles of? Nee, nee, nee. De volgende wordt weer een face uh, een feestnummertje. Met uh, daarachteraan een. Uh, met, uh, daarbij eigenlijk. Uh, ja. Het is een feest en een uh, upper nummer wordt het. Ah, oké. Okay. Dus uh, daar zijn we een beetje mee bezig. Uh, voor twee kanten wordt het een beetje een nummer. Ja, en uh, daarna hebben we echt een, een beetje een, een blues-nummer. En, uh, ja, een echt een. een, een uh, ja. Lekker nummer voor ja, de zomer. Moet je, je moet het maar horen. Ja, dat komt goed. <laughs> dat gaan we zeker doen. <laughs> hey Peter, dan ga ik jou niet langer ophalen, want jij moet daar een optreden. Ik dus moet dan zo dan... Dan weg, ja, Eerst naar Breukel en dan uh, naar Amsterdam. Uh, naar het, uh, het ah. paardrijden in de rij. Dus uh, kan U, ik ook, uh, weer terug naar Amsterdam moet kunnen. Het is uh, gelukkig allemaal dicht bij huis, ja. dus ik doe mee. Ja, toch? Ja, zeker weten. <laughs> Oké okay, Peter. gaan hey, we gaan hem lekker draaien. En uh, ja, wel. waarom heb je nooit gezegd? Uh, ja, dus ook uh, ja, alle opbrengst gaat dus uh, naar de Alzheimer Stichting. En uh, nou. ja, de benefiet kunnen ze dus uh, gewoon in de gaten houden op uh, www.peterbeensen.nl Gaat komen, gaat komen. Dus uh, dat houden we even hier in de gaten. En uh, als de mensen geïnteresseerd zijn, dan moeten ze de sitebenef raadplegen af en toe. Is goed, gaan we doen. Zeker weten. hey Peter, ik zou zeggen tot de volgende keer en uh, wie weet hier in de studio... Bedankt voor de aandacht en alle luisteraars ook bedankt. Ja. En uh, zeker weten, tot we de volgende keer. Is goed, Peter. Hey, een goed okay. weekend. Groetjes. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi. Van. We waren stoere jongens in die tijd, we zeiden dat soort dingen niet, en je dacht er niet bij na dat later het moment komt van de spijt, en nu is het dan zo ver en ik besef het nu ook pas. Ik moet haar laten weten, dat ze alles voor me was. Waarom heb je nou Gezegd, hoeveel je van haar houdt, waarom heb je nooit gezegd wat jij je voelt? Nu ze jou niet meer begrijpt, is het misschien te laat? En heb je spijt als hij jou straks voorgoed verlaat? Waarom heb je nooit gezegd, hey maar ik hou van jou? Ga naar haar toe en kijk haar even heel diep aan. Als zij ogen ziet, dan drink. Tot dat hoor, dan zal het straks weer beter met je gaan, nu zit je in de kamer waar je heel goed wordt verzorgd. Toch doet het pijn als ik jou daar zo zie. Na nou, woorden moet je zoeken, en jouw wereldje is klein. Toch voelt het zo vertrouwd bij jou te zijn. Je pakt mijn hand en kijkt me aan en ik zie dan je gevecht. Ineens zie ik een glimlach en je begrijpt wat ik je zeg. Waarom heb je nooit gezegd hoeveel je van het houdt? Waarom heb je nooit gezegd wat jij je voelt? Nu dus ze jou niet meer begrijpt. Is het misschien te laat? En heb je spijt als zij hem straks voorgoed verlaat? Waarom heb je nooit nou gezegd: Hé, hey, maar ik hou van jou. Ga naar haar toe en kijk haar even heel diep aan. Als zij je ogen ziet, dan dringt het tot aan door. Dan zal het straks weer beter met je gaan. Jij je voelt nu ze jou niet meer begrijpt Is het misschien te laat En heb je spijt Als zij ons straks voorgoed verlaat Waarom heb je Nooit gezegd Hé hey, maar ik hou van jou Ga naar haar toe En kijk haar even heel diep aan Als zij ogen ziet Dan drinkt het tot aan nou door Dan zal het straks Weer beter met je gaan Deze prachtige single van Peter Beense. En waarom heb je nooit gezegd? Hier bij CFM Entertainment for You. En uh, ja, alle opbrengst uh, van deze single gaat dus naar de Alzheimer Stichting. Dus uh, ik zou zeggen, koop deze single. We gaan lekker verder met uh, Paul en Love of the Common People.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 Smile from the heart of a family I, yeah. man To the knit, the tight, oh, to the, the fit, knit. and the chill stay away. Oh, oh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With oh, no, no. a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to play. Make a new strong where you belong. And we're living in the love of a common people. It's it's really hard on. Zoveel hits op één radiostation. 1 radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. CFM, Zonkort met Entertainment for You. Geen zin me te binden, er is geen ruimte voor meer, je zult geen liefde hier vinden. Mijn leven is een groot feest, het spijt me lief maar geen plaats voor twee. Het is nooit anders geweest, doordat je zei het is oké. Okay. Je had genoeg aan een zoen, je had genoeg aan wat warmte en niks meer. En wordt er wel. ik dacht, toe zal het dan toch nog gebeuren? En je bleef de hele week voor het eerst, ging druk, het leek of zwart en wit vervangen werd door duizend kleuren. Oh, zonde! Zonde van uh, ja Gerard Joling en uh, we gaan eventjes de grens over. En dat doen we met uh, Vlado Georgiev en Frieme Laci. Očiče je kao van je prošlo die ons op de en de die ons op de Tina jednu nogu Spakom yaviti sa Halin magushi Vreme laši prebar Vu Sve i na zasen wat kogd dan? Bruis je Strace. Sverdi ze u kruk. Pai noccizora. Jij deed niet je adruk. Waar laat de komora? Ik koor bij jullie. Ode bura s mora, nikada ne nadaš se. Ali me guši, vrijeme laži i prebare. U duši, sve manje mjesta ima za sne. Deme price mne que a tebe čuvam Niemand heeft een zesde zwakke gedaan, mij zemt nog te weeg, altijd maar Uitgekomen 28 december 2018. Vlado Gorgiev. Met allemaal uh, uit Kroatië. En uh, ja, ik zou zeggen... blijf nog eventjes lekker luisteren. Want ja, zo direct uh, komt Mike... natuurlijk met zijn uh, Europese top 40... met de Eurobreakdown. Maar eerst nog even een plaatje van Johnny Nash... en Tears on My Pillow. I can't take it. I'm so lonely Gee, I need you so Het was weer twee uurtjes Eurobreak, of Eurobreakdown, nee die komt na mij. Entertainment for you. En uh, ja, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, blijf lekker luisteren natuurlijk, want Eurobreakdown komt eraan met de Europese top 40 en dat allemaal met uh, Mike. dat dus komt helemaal goed vanavond, denk ik. Ik sla ze Ik hoop niet de liefde strijd de liefde de vecht, kijk kijken. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...